Goedenavond, lieve mensen. Goedenavond eh, op deze eh, nieuwjaars, eh, ja, de zevende dag eh, op, eh, janu in januari 2008. Mag ik jullie allemaal een voortreffelijk 2008 toewensen. Mijn naam is Yvonne Hagen naar Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb. Zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik. Zonder iets te verbergen. En weer een kleine meditatie om ons te verbinden met het licht. Licht buiten ons. Met het licht dat we zelf zijn. En mag ik je verzoeken, je voeten naast elkaar op de grond te zetten. En eventueel je ogen dicht te doen. Je kunt je wat beter concentreren met je ogen dicht gesloten. Maar bekijk het maar eventjes wat je het liefste wil. Voeten naast elkaar op de grond. En visualiseer de zon, de zon die altijd schijnt of een kaars, lamplicht. Maak die verbinding met het licht.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 Adem uit in je derde chakra, dus je navelchakra, je zonnevlecht, je plexus solaris. Soms voel je het <coughs> wanneer je daarin uitademt. Het wordt warm. Zo open je je zonnevlecht. En hij draait dus vanaf de rechterkant van je buik naar boven, richting je hart en zo weer naar beneden. De andere kant op is gesloten. Sommige mensen zeggen mij wel eens, ja, voor die en die sluit ik mij af. Ja, dat moet iedereen voor zich weten, maar voor mij is Ieder mens belangrijk genoeg om me altijd open te stellen voor die ander. Maar ik bepaal altijd hoe ik ermee mee omga. Of die ander dicht bij mij komt of niet. Maar ieder mens is het altijd waard in mijn optiek. ja, met dat rustige ademhalen, voel je hoe je rustiger wordt. En je voelt op een gegeven moment het kloppen van je hart. Het ademen van je ziel. Voel het licht in jezelf. En wees je bewust van je eigen licht. En dan doe ik eventjes de microfoon iets naar beneden, want hij zit iets te hoog op mijn mond. Zo, dat is beter. Over de lezing van 3 december 2007 kreeg ik een e-mail. En dat wil ik heel graag met jullie delen. En ik citeer apart deze lezing. Voor mijn gevoel hoor ik meer dan ooit dat de tekst... En de doorge doorgegeven inzichten ontstaan tijdens het praten. Zo zet je de luisteraar in het begin even op het verkeerde been en lijkt het of je meditatie als onzinnig afschildert en blijkt je later via nuanceringen uit te leggen wat je echt bedoelt. Het vergt echte aandacht van de luisteraar, maar dat heeft wel wat. Net als dat het zo menselijk blijft. Hoe vaak maken we geen gesprekken met anderen met anderen mee, waarbij je in het bridgen met de ander ook op nieuwe formuleringen uitkomt? Erg moedig overigens van je om de paradox van dat Elk mens in dit leven tot verlichting kan komen, toch koppeld aan een soort blauwdruk van de ziel, die je in horoscopen enzovoort kunt zien over het wel of niet in dit leven bereiken van de kosmische bruiloft. Een erg moeilijke boodschap. Ieder zichzelf respecterend, spiritueel levend mens wil natuurlijk het hoogste bereiken. En ook die risico's stip je aan. Het leven zelf als leerschool in al zijn aspecten aanvaarden. En in liefdebewust leven is een mooie brug voor die paradox. Je hebt het allemaal gezegd, bescheidenheid, in feite je plekweekte, denk ik dan, genoemd, de tricks van het ego. Maar hoe vertel je mensen die nog geregeerd worden door, door hun ego, dat, juist, dat het juist zo belangrijk is om, om bescheiden te zijn? Kun je daar ooit in slagen? Anders gezegd, lieve Yvonne, ja, dat zeg ik toch maar even bij je. hebt een onderwerp aangeroeid dat naast de mensen die een innerlijk meesterschap hebben bereikt, misschien alleen binnenkomt. Bij die mensen, bij, bij mensen die zich bewust zijn van hun leerlingschap, soms mensen van, het, van de oude school dat zouden uitdrukken. Nogmaals, ik vind dit heel dapper van je. Je weet dat mensen, die nog niet zo ver zijn, hoe liefdevol, hoe liefdevol je een en ander ook bedoelt, enzovoort, je arrogantie gaan verwijten. Maar dat zegt dan weer wat over hen, hè? Je hebt mij in ieder geval, zoals je merkt, hier weer fiks over aan het denken gezet. Het voegt iets toe aan mijn continue oefening om de ander echt te laten. Wat een liefde is er nodig om dit echt te zien, en je nooit boven de ander verheven te voelen, steeds te blijven beseffen dat je ooit ook daar geweest bent. Je zegt het vaak, hoe waar en belangrijk is dat toch? Dank je wel. Tot zover het citaat. Ja, en dan natuurlijk mijn antwoord hierop, wat ik met... Altijd, altijd met zo ongelooflijk veel plezier eh, dan weer eh, maak. Natuurlijk mijn dank voor, eh, voor, dit, eh, voor deze e-mail. <coughs> en eh, ja, als ik je e-mail lees, dan denk ik, eh, ja, wat heb ik eigenlijk gezegd? Want weet je, zodra het geschreven of uitgesproken is, ben ik het helemaal kwijt. Het is niet meer bij me, het is wel een onderdeel van mijzelf, want dat ben ik. En ook precies zoals ik dat in het begin ook zeg, dat is wat ik ben. Want dat ben ik. Maar ik ben het tegelijkertijd volslagen kwijt als het eenmaal uitgesproken is. Soms lees ik het nog wel eens door, of beluister ik het en neem, hop, heb ik dat gezegd? Ja, niet uit arrogantie natuurlijk, maar omdat het omdat je dan met je hersens leest. En dan kom je daar niet in. En als je het hoort met je hersens. Dan denk je. Oeps zeg. Ik kan dat nooit meer in een volgende lezing zo doen. Maar als je in het gevoel gaat zitten. Dan is dat anders. En dan is het een, een vanzelfsprekendheid. Dan hoeft dat ook wat mij betreft niet bewaard te worden. Of, en dan, dan is het zoals het is. En dan is het ook eigenlijk altijd hetzelfde. In mijn gevoel. Want ja. In mijn gevoel zit het allemaal op zijn plaats. En is het ook helder en super eenvoudig. Maar ik ben me bewust dat dat ook niet voor ieder ander geldt. Ik ben heel lang gewend geweest om, als ik boeken hierover las, of ik hoorde wat lezingen of zo, dat ik heel lang gewend was om Heel veel dingen niet te begrijpen. Dan dacht ik, nou, er komt nog wel eens een keer dat ik het echt begrijp. Dan ging ik dus in die woorden zitten en nog begreep ik ze niet. Maar ik nam het mezelf nooit kwalijk en ik ging er ook niet op zitten ploeteren. Ik dacht, ja, het is dan maar zo dat ik het niet begrijp. Maar er komt een moment dat het me allemaal duidelijk wordt. En dat moment zit er altijd aan te komen. En zo ben ik er altijd mee omgegaan. En heel vaak, ja, heel vaak begreep ik het ook gewoon niet, wat voor een ander, die dan over deze dingen sprak, maar heel normaal en heel simpel was. Maar voor mezelf was dat echt ingewikkeld en dan begreep ik eigenlijk alleen maar dat wat ik begreep. En zo gaat het altijd en zo komen we iedere keer een stapje verder. En zo is dat met mij ook gegaan, want reken maar dat er hierna nog zoveel komt en dat dat wij allemaal nog maar aan het begin staan. Ook ik sta aan het begin en leer iedere dag, ieder moment van wie dan ook, van welke omstandigheid dan ook. Als er iets is dat ik niet prettig vind, dan weet ik dus dat ik daarmee aan de slag moet. Dat het voor me neergelegd wordt om te kijken hoe ik ermee om kan gaan. Als ik kwaad word, of verdrietig, of ik slaat weg, of ik wil er tegen vechten, dan ga ik er niet op de juiste manier mee om. Dan zal ik het ongetwijfeld nog een keer tegenkomen. Er is maar één wijze om ermee mee om te gaan. En dat is de wijze die ik dus iedere keer weer in al mijn lezingen bespreek. Dus het naar binnen gaan. Dat is ook waarom ik ooit in een lezing gezegd heb om in het gevoel van de ontvangende, dus de gesproken tekst, te komen. Dus om het te voelen, om het als het ware te zijn. Dus in het gevoel te komen wat er gesproken wordt en niet meer met de hersenen te luisteren. Maar ja, ik denk ook wel dat niet iedereen dat kan of niet iedereen dat wil. Want zodra mens dat kan dan hoef je helemaal niet meer te luisteren naar, naar levenswijsheden of, of zo. Dan kun je daar gewoon vanzelf op komen. En dat is ook waar al mijn lezingen over gaan, om je te vertellen dat het allemaal door jouzelf naar boven gehaald kan worden, voor ieder mens, niemand uitgezonderd. En daarmee wil ik geen scheiding uitspreken tussen de ene en de andere mensen. De ene mensen die dat wel kan en de andere niet. Het is nou eenmaal zoals het is. Het is het één worden met de tekst, met de uitgesproken tekst. En eigenlijk tot de ontdekking komen dat het uit jezelf komt. Dat het een herinnering is van iets dat je allang wist. Want ik vertel je niets nieuws. Helemaal niet dit wist je al, alleen, we waren het kwijtgeraakt. Het is dus het één worden met de tekst, met de uitgesproken tekst. Dan is er ook geen gevoel meer van iets dat, dat hoger is, of dat hoog is, of wijzer, of wat dan ook. Het is slecht, dat is slechts een woord van de aarde, om het een van het ander te onderscheiden. Maar begrijp. Dat in het universum alleen gevoeld wordt. In het universum is alleen die liefde, dat gevoel, het totale gevoel waar alles mee verbonden is. Waar afstand niet bestaat, waar andere dingen niet bestaan, alleen de liefde. weet je dat alles wat op je weg komt, uit liefde aan je gegeven wordt. Alles. En dat toeval niet bestaat. Het valt je toe. Je voelt slechts de liefde. Het warme bad. De warmte. Het koesteren van de liefde om je heen. En nou, daar kun je zomaar komen. Niet door te vechten, niet door de wanhoop in te gaan, maar door jezelf te leren kennen, door zelfkennis, door te zien wie je werkelijk bent en het dan te zijn, want je was het al en je bent het en je zult dat altijd zijn. Je hebt even alleen een klein stapje op de aarde gemaakt om snelheid te maken. Want ja, in het universum wordt gevoeld. Er bestaat geen hoog en geen laag. Er is wel een hiërarchie. Dus de trilling die wij als sferen zouden kunnen benoemen. De trilling van iemand om in een hogere trilling terecht te komen. Dat je iets meer begrijpt van het wonder dat leven heet. Dat iedere keer een stukje toegevoegd wordt. Aan je eigen gevoel. Dat de graalbeker die jij zelf bent iedere keer een druppeltje van jouw ervaringen krijgt. Zodat je steeds maar weer verandert en in een hogere trilling, een andere trilling, terechtkomt. Je zou om <coughs> in het gevoel, om in het denken van mijn lezingen te komen, mee kunnen doen met de korte meditatie. Aan het begin van al mijn readings, van al mijn lezingen. Het is dan mogelijk om in je eigen gevoel te komen. En als het ware mee te liften met de gevoelswaarde van de woorden die uitgesproken worden. Zo stel ik me ook voor dat de klank van de woorden ook toereikend kunnen zijn. De klank die te maken heeft met de trilling van het bewustzijn, van het bewuste zijn. Wat doet het geluid van een stem voor jou? Ik weet dat de S bijvoorbeeld door de, eh, ja, een beetje vervormd wordt in het geluid. Ik heb proberen weg te halen, maar toch zit hij erin, maar de klank van de woorden, dus de, het gevoel van de woorden, wat doet het met je? Dus ja, het zou ook een, een geruststellend gevoel voor de mensen kunnen zijn, die zich moeilijk kunnen concentreren, maar toch wel graag willen, wat gevoel hebben dat ze niet in deze woorden kunnen komen, dat, dat maakt niet uit. Luister naar de klank, luister naar dat wat je oppakt, al het andere komt vanzelf, en als het komt, dan komt het, en als het niet komt, komt het niet, soms heb je door bepaalde ervaringen in je leven, heb je weer wat toegevoegd aan de ziel die je bent. En beluister je nog eens een keer iets, of je, je slaat iets op, of je leest ergens in wat je eerst niet begrepen En dan kijk je erin en dan denk je, oh, dat wordt ermee bedoeld. Dat is het dus. dat kun je mensen niet leren. Slechts door de ervaring leer je. Ik kan je niet vertellen hoe je het doen moet. En dat wil ik ook niet. Dan ging het ook... Even mijn vorige lezingen over, het bewustzijn is niet overdraagbaar, maar het is wel de toegangspoort tot de astrale wereld, tot de kosmos. En dat mag gezegd worden. Ja, de mensen die dus moeilijk in het gevoel van mijn lezing kunnen komen... Mensen dus die zo lief zijn om mij daar niet de schuld van te geven, waarbij zichzelf zich zelf de raden gaan door te zeggen dat ze het moeilijk vinden om zich te concentreren. Ze zouden kunnen, als ze dat zouden willen, in de meditatie, dus in de lezing kunnen voelen, stil de ziel te zijn die ze naar boven kunnen laten komen. Die zij werkelijk zelf zijn en juist in de stilte van zichzelf horen. Maar vooral dat is zo belangrijk zich te kunnen bedenken om het te accepteren. Dan is het maar zo dat ze zich moeilijk kunnen concentreren. Dan is het maar zo dat er andere gedachten door hen heen dwarrelen. Dan is het maar zo dat er dwangmatige gedachten op hen afkomen. Maar juist, juist door het accepteren hiervan, door te zeggen, dan is het maar zo. Komt het opengaan van het gevoel, het stille luisteren, dan merk je tot je verhalschrik dat er geen andere gedachten meer komen dat je eigen gedachten niet meer met je aan de haal gaan. Juist door het accepteren worden al deze gedachten opgenomen in het licht dat jij was, bent en altijd zijn zult. En ik herhaal nog even wat ik zojuist zei. Want in het universum, want in het universum wordt slechts gevoeld. Er bestaat geen hoog of laag. Slechts een trilling, die wij als sferen zouden kunnen benoemen. Mensen dus, die in een bepaalde sfeer leven, in een bepaalde trilling leven hier op aarde. Wij hebben hier op aarde drie sferen om ons heen, of eigenlijk, eigenlijk nog maar twee. Is de sfeer de trilling waarin deze lezingen uitgesproken worden? ook ongeveer de sfeer van de ontvanger dan is het eenvoudig om met de tekst om te gaan te begrijpen en in te voelen als het ware een te voelen een te zijn met de teksten wat er uitgesproken wordt en van tevoren weten waar de tekst heen gaat soms van tevoren weten, welke woorden er uitgesproken worden. In de mail die ik zojuist voorlas, stond dus, maar hoe vertel je mensen die nog geregeerd worden door hun ego, dat juist dan het zo belangrijk is om bescheiden te zijn? Nou, niet dus, helemaal niet dus, want we zouden erover na kunnen denken dat ons verwachtingspatroon dan wat te groot is. Ja, die mensen, niet allemaal, maar sommigen staan er werkelijk niet voor open en die lachen je hardop uit. En weet je, ze mogen dat. Dat ook behoort tot de wet van de vrije wil. We kunnen wel zeggen dat het belangrijk is om bescheiden te zijn, maar zij vinden het belangrijker om midden in hun eigen denken te staan, wat dat ook is. En weet je, kijk nou eens goed, ze hebben gelijk. Ze hebben gelijk in hun eigen denken, vanuit hun eigen denken. Want wat zij beogen, is simpelweg een weg vinden om in zichzelf te staan. Wat is daar mis mee? Dat is een weg die het mens gaat. Dat is de weg van die mens. Daar kun je wel zeggen... Met de kennis die je zelf hebt, dat ze niet werkelijk in zichzelf staan, niet werkelijk in hun middelpunt staan, in hun chi-punt staan. Het gaat hen voorkomen voorbij. En het is ook niet, ik denk ook niet dat dat juist is, om zo'n hele emmer vol met eh, ja, spirituele kennis over hen uit te gooien. Waarom zou je? Respecteer de ander in de trilling, in de sfeer waar die, waarin die ander zit. Laten we niet steeds maar weer in die valkuil stappen om de ander te veranderen. Wellicht komt er een moment om het uit te leggen. Maar als de ander niet aangeeft daar open voor te staan, dan valt het zaadje niet hoor. Dan is dat, ja, noem je zoiets ook weer, water naar de zee dragen. Dan is het ook niet nodig om het uit te leggen, want ook zij zijn op hun weg, waar zij zijn op dat moment en al het andere. Ja, dat is niet nodig om dat te zeggen. Maar kijk goed, ik zei, ze hebben gelijk en kijk dat daar. Ze staan werkelijk in hun eigen beleven in zichzelf, en daarin hebben ze gelijk, vanuit hun eigen standpunt. Dat kun je toch zien. Zij hebben daarin gelijk. Maar jij hebt ook gelijk. Maar kijk naar die ander. Die heeft gelijk vanuit de eigen optiek, vanuit het eigen zin. staan werkelijk in hun eigen beleven in zichzelf. En dat is wat ze willen en dat is ook wat ze doen. En daar zouden wij mensen, wij medemensen, waardering en respect voor kunnen hebben. Ook al zien wij dat die weg nog niet de onze is, maar een zijweg. Maar wie zijn wij om dat te bepalen? Misschien was dat stukje van die mens wel wat hij nog niet eerder had meegemaakt. En wie zijn wij om het leven van een ander in te willen vullen? Misschien ontdoe je dan wel, ontdoe je hem de, de ervaring van het meemaken van een stukje karma. Laat de ander. Je hebt niet je in het algemeen, hebt niet het zicht. Op het leven, op het karma van de ander. Dat maakt niet uit. Dit is wat zij willen. En juist op hun eigen manier in zichzelf staan is goed. Ze staan stevig in de sfeer die zij uitstralen. En je zou dus kunnen zeggen, wat is daar mis mee? Zouden kunnen zeggen dat er nog een lange weg te gaan is? Nou, daar kun je alleen maar respect voor hebben. Want je hebt zelf ook die weg moeten aflopen. En dat is alleen te zien door de mens die al iets, iets verder op die weg is. <kijkt> of misschien al aan de andere kant aangekomen was. Maar wie zijn wij om hen te vertellen? Hoe ze moeten reageren, dus, of hoe ze, dat ze bescheiden dienen te zijn. Het gaat steeds over hetzelfde. Het accepteren. Accepteren en nog eens accepteren, totdat je denkt dat je nu wel genoeg hebt geaccepteerd. En dan nog dingen je meer te accepteren. Wel dien je duidelijk te zijn naar de ander, hoe jij over de dingen denkt. Maar je hoeft niet je hele levenservaring bij de ander te ...op de schouder te gooien. Want als je één steentje geeft, is genoeg. Maar als je een hele muur met steentjes geeft aan de ander... ...over spirituele ervaringen, wordt die ander daardoor bedolven. Dus accepteren dat de ander is waar die is. Zo kom je over de dingen heen. Zo kom je over jezelf heen. Zo zie je dat je de ander... Nooit kunt of mag veranderen. Ieder mens heeft zijn of haar eigen recht om te zijn zoals hij of zij wenst te zijn. Daar gaan wij niet over, daar gaat niemand over en daar ga jij niet over. Maar goed, het ging over deze zin, maar hoe vertel je mensen die nog geregeerd worden door hun ego dat juist dat het zo belangrijk is om bescheiden te zijn? Nou, laat ik zeggen, het is veel moeilijker om bescheiden te zijn in het, ja, laat nou, ik dan toch wel zeggen, in het iets hogere bewustzijn te zijn. Daar hebben de meeste mensen het maar moeilijk mee. Ze vinden allemaal van zichzelf, dat ze een hoog bewustzijn hebben. Ze spreken allemaal vanuit één of andere hoge engel uit het universum, met naam en al. Ze hebben allemaal contact met de hoogste in het universum. Ja, een enkeling die het werkelijk heeft, maar die hoor je niet. En al deze mensen te zeggen... Dat zij de mensen beter maken. En ze hebben dit gedaan. En ze hebben dat gedaan. En ze weten het allemaal veel beter. Ze maken mensen beter, zei ik. Dat zeggen ze. Maar kijk, niemand kan mensen beter maken. Dat doen mensen zelf. Dus hoogmoed. En noem maar op. Waar is het bescheiden zijn? Waar is het? Bewustzijn, waar is de nederigheid? De nederigheid, in het volle bewustzijn, nederigheid, bescheiden zijn, maar wel absoluut in het eigen middelpunt staan. Er niet door anderen, er door niets uitgegooid te worden. Dat nooit toestaan. Daar steeds stevig in staan. Ja, in alle bescheidenheid, in alle nederigheid. Die is. Dat is niet aan de buitenkant te zien. Slechts in het persoonlijke verkeer kan het tot uiting komen, maar ook dan is het door anderen absoluut niet te zien, want die anderen zien slechts hun eigen spiegel, en zijn nog niet in staat om één te zijn met de liefde in zichzelf en daarmee met anderen. Je vraagt dus of ik daar ooit in kan slagen, nee dus en dat is ook niet mijn bedoeling. Daar ga ik niet over. Mensen mogen dat zelf bepalen. Of ze zich laten leiden met een korte ei, of daardoor... En daardoor lijden, met een lange ei, door hun ego. Vanuit het denken, vanuit het lichaam dus. Of dat ze de keuze aangaan om te denken en te voelen vanuit de ziel. Die zij werkelijk, werkelijk zijn. laten zien dat het mogelijk is, dat mensen die beslissingen in zichzelf kunnen nemen, daar gaat het over. En eerlijk gezegd maakt het mij niet eens uit of mensen dat wel of niet doen. Ik accepteer slechts dat ze het waarschijnlijk nooit in dit leven doen, maar wellicht eens in een volgend leven. Zelfs het verwachtingspatroon is werkelijk 0,0 en dit juist uit liefde. Uit liefde met een hoofdletter gezegd, juist gezegd vanuit het respect dat mensen zelf moeten, mogen bepalen hoe ze wensen te leven in hun leven. Uiteindelijk zullen alle mensen zich naar het licht richten. Uiteindelijk zal het licht het altijd winnen, altijd het spirituele zal uiteindelijk het stoffelijke wegdrukken. De mensheid zal uit zijn harde panse en barsten. En wie weet hoe lang ik daar niet over heb gedaan. Zo, hoe kan ik anderen zeggen het nu te doen? Ja, uiteindelijk zal ik ook zeggen, en meer dan eens zelfs, dat er maar één zonde is op deze aarde. En dat die zonde is dat wij... Mensen tijd verloren laten gaan. Dus de enige zonde is... verspilling van tijd. Kostbare tijd. Energie die afgenomen wordt... van het geheel... van het universum. Dat houdt alles tegen... dat met de verandering mee wil gaan. Dat is de enige zonde... Die er bestaat. Voor de rest is alles mogelijk in het universum. Of laat ik zeggen. Op deze aarde. De wet van de vrije wil. Ja inderdaad. De laatste zin. Daar zit alles in. En ik citeer even. Wat een liefde is er nodig. Om dit echt te zien. En je nooit boven de ander verheven te voelen. Steeds te blijven beseffen dat je ooit ook daar geweest bent. En ik ga verder. In mijn eigen antwoord ja. De ander te laten. Te laten. En de ander te zien dat het goddelijke, het universum, alles dat leven is, ons ook laat. Juist uit liefde met een hoofdletter. Juist met liefde. Niets zal ons dwingen en vertellen hoe we het wel of niet moeten doen. Zelfs onze zienswijze en de wijze waarop we denken, mogen we zelf bepalen. Hoe bond wij mensen het ook maken. Hoe gek wij mensen ook kunnen doen. Het spektakel en allerlei eigenaardige dingen aanhangen. Niets zal mensen tegenhouden. Het licht zal ons altijd laten. Maar wel altijd. Altijd met eigen verantwoording. En het laten. Voorbeeld van het goddelijke, van de omnicreativiteit. Dat dus, dat boven alles verheven is. Want, zoals ik al vaker zei, er is wel degelijk een hiërarchie in het universum. Net zoals er sferen zijn, trillingen hier op aarde en in het universum. We zijn nog maar aan het begin. Weliswaar is, is de eerste sfeer, op aarde praktisch verdwenen en is vergleden in de hoogste sfeer van het kwaad. De hoogste hades sfeer zouden we kunnen zeggen. Maar ook dat het bestaat niet echt, het is slechts in onze gedachten. Waar zielen zich oppermachtig voelen, maar ze komen nooit meer terug op aarde. Wel zit ik te zeggen dat er enkele uitzonderingen te zijn. Uitzonderingen zijn. Ze worden als het ware gebruikt door het licht, door het goddelijke, om een versnelling op aarde te bewerkstelligen. Waarom zou je kunnen zeggen? Nou, eenvoudig. Om bepaalde gedachtepatronen tot snelheid. Te dwingen om bepaalde dingen op aarde in een versnelling te laten gaan, om bepaalde volkeren te helpen hun karma te verassen. Om dat wat het kwaad was in de gedachten van mensen om te draaien tot positiviteit. En hoe eigenaardig dit ook lijkt, het is allemaal mogelijk. Juist door het op aarde komen van enkele zielen uit de hoogste, laagste sfeer zal er een, zal er een, een, een ellende en ellendigheid, verwoestingen, noem maar op, om die ziel heen zijn. Moeilijk in omgang, vreselijk naar andere arrogantie, te hoog in het zadel, te veel vriendjes in de hogere kringen en verzinnen maar bij wat er verzonnen kan worden. Misschien ook wel onbeperkt rijk. om in de macht te gaan zitten. En zo'n mens komt als bijna vanzelf op plaatsen waar belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Maar juist omdat de mensen om zo iemand heen protesteren of soms na verloop van tijd, ja, na enige tijd protesteren en een grotere en steeds maar grotere groep er tegen in, in opstand gaat komen, zie je. Als je vanuit boven kijkt, als je vanuit de helikopterloek kijkt. De veranderingen in het denken veel sneller plaatsvinden dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Niets is er voor niets en alles heeft zijn redenen. We kunnen het alleen niet altijd zien. We kunnen niet zeggen en niet oordelen dat iets moet of niet moet of veroordelen. De tweede sfeer die nu op aarde zo'n beetje de laagste sfeer is, ook in allerlei stapjes, is nog volop aanwezig, maar zal binnen korte tijd een verandering ondergaan naar een stapje hoger, een stapje, steeds een stapje hoger, of een trede hoger. Het hangt van het bewustzijn af, van die persoon, of, of het één stapje wordt, of vijf stappen naar boven en weer vier naar beneden. En dan is er de derde sfeer waar mensen in zitten die met het die zich met het geestelijke bezighouden. En ook daar zijn weer vele treden en vele stapjes. Ja, en totdat de vierde sfeer bereikt wordt. En ja, die mensen uit de vierde sfeer, die komen niet meer terug op aarde. En ja, dat is in de evolutie van de ziel wel hoog, zou je kunnen zeggen. Maar dan begint het pas. De evolutie van die ziel. Dan begint het werkelijke leven pas. En heb je geleerd in het leven van de aarde, om je niet door wat dan ook uit je evenwicht te laten gooien, dan kun je verder. Dan wordt het leven van die mens, die dan verder gaat in zijn evolutie, zoals het was, is en altijd zijn zal. Diezelfde mens was ooit van zichzelf afgedwaald en had ooit besloten op aarde te komen. En te leven om snelheid te maken in zijn of haar evolutie. Dat waren de levens die hier op aarde geleefd werden. En die levens zouden wel eens een tijdspanne van zo'n 300.000 tot 400.000 jaar hebben kunnen ontspannen. Dus die mens heeft alles meegemaakt. Heeft alles ondergaan. En zal zich nooit meer tot het oordelen, veroordelen, laten aanzetten. Hij of zij heeft het allemaal meegemaakt. En hoe zou je jezelf kunnen veroordelen? Je kunt het zo in die ander voelen en die mens weet hoe de weg zal zijn die die ander nog moet maken. Moeten van de eigen ziel, nooit van de ander, nooit van het goddelijke, nooit van het licht en nooit van het universum. En ook nooit van het ego, want het ego wil graag dat alles bij hetzelfde blijft. Alleen een stil weten van datzelfde universum zal stil laten en stil wachten en weten, voelen dat die ander er absoluut eens toekomt om over zichzelf na te denken en bij zichzelf uit te komen. Zo gaat dat. En we mogen blij zijn dat we iets in het universum hebben dat het mogelijk maakt om ons leven op een plaats in het universum te leven zodat we snelheid kunnen maken in ons bewustzijn. Dankbaar voor de problemen, de gebeurtenissen. Hoe vervelend soms ook. Maar die altijd, maar dan ook altijd een lering voor ons inhouden. Dan pas, als we dat begrijpen, zijn we in staat om het om te draaien. Dus niet meer te gaan denken zoals de mensen op de aarde denken, dat het vervelend is en, en ellendig en noem maar op maar het om het om te draaien. Dat het er voor ons neergelegd is. Dan pas begrijpen. Dan pas begrijpen we dat de problemen onze eigen verantwoordelijkheid zijn. En dat wij er nog niet mee om konden gaan. Dat ze in liefde vanuit onszelf, vanuit het universum, voor ons neergelegd waren. En dan hebben we weer de keus. Klagen we erover of bepalen we zelf hoe ermee om te gaan? Klagen we? Dus geven wij zo aan dat we er niet mee om kunnen gaan? Of bepalen we zelf hoe we ermee omgaan? Bepaal jij hoe je ermee omgaat. Laat je je door je ego bepalen. Of ga je die gedachten rustig. In je eigen liefde. Je eigen liefde dus. Met een hoofdletter. Leggen. En ga je dan pas kijken. Hoe je ermee omgaat. Nee. Niet het vergoeilijke maar het op dat moment trachten te begrijpen, te grijpen, in te voelen. Je vooral niet schuldig te voelen, maar erover na te denken, dat je hier nog niet mee om kon gaan, en dat dit een grote uitdaging voor jou is, om erover na te denken, binnen in jezelf. na te denken vanuit het liefde denken in jezelf. Zo zou je er over na kunnen denken, maar altijd jij bepaalt. Niemand kan jou zeggen hoe te denken. Maar het ligt in onze mogelijkheid. Dat alle gedachten die wij mensen hier op aarde hadden. Om kunnen draaien. Dat we die om kunnen draaien. Naar positiviteit. En dat we er steeds op bedacht zijn. Steeds maar weer de alertheid. Ja, en dat brengt me als vanzelf op een woord in je e-mail, en ik heb het ook daar straks voorgelezen. Het woord leerlingenschap. Ja, ik heb even zitten kijken naar het woord. En ja, eigenlijk doet het me niets. Dat is leerlingschap. Dat de ander leerling is. Dat de een verder is dan de ander. Maar misschien is het wel zo dat die jonge ziel met wie ik in de bus zat, of in de trein, of in de auto, wel een veel oudere ziel is dan ik ben. Leerlingschap, dat de ander leerling is, dat ik dus geen leerling ben? Eigenaardig denk ik dan gelijk. Als er iets is dat ik ben, dan is het wel dat ik een ziel ben, een wezen ben, die dagelijks leert. Leert vanuit zelf. En juist leert door het omgaan met anderen. Maar vanuit het zelf. Net zoals alle mensen vanuit zichzelf de dingen leren. Veel mensen die naar deze lezingen luisteren, is het soms ook vanzelfsprekend wat ik zeg. Ik zeg niets nieuws. Het komt als het ware ook bij hen naar boven. Het wordt simpelweg door de ander her het doorspitten van gedachten die uit het innerlijk komen. Misschien wel of niet met woorden die in mijn lezingen voorkomen, maakt dat alles als vanzelfsprekend uit die mens vandaan komt. Niets van een ander. Nee, juist vanuit zelf. Ze hebben het geprobeerd in zichzelf moeten doen. Zij hebben de woorden omhoog gehaald. Zij hebben de verloren woorden gehoord. Zij hebben de verloren woorden ge op het puntje van hun tong. En ze zijn ermee aan de slag gegaan. Of, zoals je al altijd van mij kunt horen, ze zijn aan de ploeter gegaan binnen in zichzelf. Net zoals ik dat doe. En niet anders. Er zit geen verschil. De een is wellicht iets eerder begonnen dan de ander. De een heeft misschien iets langer stilgestaan dan de ander. Maar wij mensen hebben alle geluisterd naar wat dan ook. Soms naar een enkele zin uit een tv-programma. Soms naar een enkel woord gesproken door een willekeurige voorbijganger. Soms door een enkel woord uit een opengeslagen boek. Soms stonden wij stil en kregen deze verloren woorden door het universum aangereikt. Het maakt dus absoluut niet uit door wie, of door wie het gegeven werd. De mens die het ontvangt, die bepaalt hoe er mee om te gaan. De mens kan leerlijk zijn, maar van wat? De mens kan meester zijn, maar van wat? Het een is niet hoger of meer dan het ander. Het is simpelweg. Maar het een is ook niet zonder het ander. De kaars kan niet vanzelf aan. De vloeren worden niet vanzelf geschopt. Het eten komt niet vanzelf op tafel. Deze lezingen komen niet vanzelf tot stand. Er dienen handelingen verricht te worden, en in alle handelingen zit evenveel liefde, zit evenveel werk. Hoe zou de kaars aangestoken kunnen worden, als jij het niet doet? Hoe zou het eten gemaakt kunnen worden, als jij het niet doet? Hoe zouden de vloeren geschrapt kunnen worden, als jij het niet doet? Hoe zou het werk gedaan kunnen worden, als jij het niet doet? Hoe zou deze lezing tot stand kunnen komen, als ik het niet doe? Maar hoe zouden deze lezingen gehoord kunnen worden, als jij het niet doet? Er, zijn, er is geen verschil in de dingen. Slechts bewustzijn. Het bewustzijn dat in alle dingen gelijkheid ziet. Maar ook in alle dingen de liefde voor het goddelijke ziet. De liefde met een hoofdletter voor die onnoemlijke energie. Het onnoembare ziet. In alle handelingen. In alle handelingen van de aarde. Nou, en wellicht is dit een goed einde en een goed begin voor dit nieuwe jaar 2008. Even wat van praktische aard, al mijn lezingen zijn te beluisteren op mijn website www.yhra.nl En als je vragen hebt, je mag ze altijd stellen hoor, hoe onbelangrijk ze in jouw gedachten ook zijn. Maar je krijgt altijd antwoord. Soms worden ze in een lezing verwerkt, maar soms ook niet. Nou lieve mensen, ik hoop dat jullie vanavond een heerlijke avond zullen hebben met de andere programma's en misschien hoor je dit weer op een andere dag in de weken, gewoon vanuit het archief. Nou, dan hoop ik dat je toch een hele fijne week mag hebben met alle mensen die je mag ontmo ontmoeten en met alle mensen waar je mee in aanraking komt. En bedankt, bedankt voor het luisteren. Bedankt en tot volgende week dag ja.